Levi van Eck met het NOS Journaal. Klanten van Tele2 kunnen al sinds gisteren geen mobiele diensten gebruiken in het buitenland. Oorzaak is volgens het telecombedrijf overbelasting van het netwerk door de vele roamingaanvragen. Tele2 heeft nog geen idee wanneer het probleem is verholpen. Op internet klagen veel mensen dat de provider te weinig communiceert over de problemen. Op een station van Haren in Groningen is vanmorgen een vrouw om het leven gekomen toen ze werd aangereden door een trein. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval en sluit zelfdoding uit. Op het station zijn werkzaamheden bezig... maar het is niet duidelijk of dat iets met het ongeval te maken heeft. Door het incident reden in beide richtingen geen treinen tussen Assen en Groningen. Rond deze tijd moet het treinverkeer weer op gang komen. Op het hoogtepunt van Zwarte Zaterdag stonden vakantiegangers in Frankrijk ruim vijf uur vast... De drukte begon vanmorgen vroeg al, met name op de A6 tussen Lyon en de Spaanse grens. En ook vanuit Parijs richting het zuiden was het druk. In totaal stond er aan het begin van de middag 700 kilometer file in Frankrijk. En ook in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland was het druk. Inmiddels nemen de files weer af. In Amsterdam is de jaarlijkse Canal Parade aan de gang, het hoogtepunt van de Gay Pride. Een optocht van 80 boten vaart door de grachten... Ook ministers Odongren van Binnenlandse Zaken en staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid varen mee met boten van hun ministerie. Dit jaar is het thema van de optocht Mensenrechten. Om erop te wijzen dat homo's, lesbiennes, transgenders en andere groepen nog niet voldoende worden geaccepteerd. Het weer in een groot deel van het land is het vrij zonnig. Vanuit het noordwesten trekken ook wolkenvelden over en is er een kleine kans op wat regen. Het wordt zo'n 24 graden aan zee en 30 tot 32 graden in het binnenland.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFN met nu Zandvoort op zaterdag. Als die boven aan de hemel staat, is het net of alles beter gaat. Ja, dat zegt deze André van Duin wel helemaal goed hoor. De terrassen hier zit ook helemaal vol bij AC Strandclub nummer 12. Wij zijn de hele dag live bij de Dag AC. En zeg goedemiddag met André van Duin. En als de zon schijnt... Ja, het solietje zit tegenover mij, Albertje Vos. Ja, ben ik ben al een beetje oranje. Ja, ja, een klein beetje maar hoor. Wat gaan ja. we nu twee allemaal doen, Albertje? Ja, Allereerst welkom terug, uh, kijkers en luisteraars bij het tweede uur live uh, op locatie. Bij, zie uh, je, zei het al, uh, strandtent aan zee. Nummertje 12. Allerlei activiteiten uh, te doen. Vanmorgen om tien uur begonnen en het loopt nog door tot de late uurtjes. Ik heb het wel begrepen, tot negen uur ongeveer. Oké. Okay. Uh, goed. Uh, wat gaan we doen? Ik kan met een link linker oog kijken even wat er in Amsterdam uh, aan de gang is. Nou, daar word je heel vrolijk van. De Kneel Parade <laughs> heeft het over. <laughs> ja, hebben wij drie dagen hier gehad. Gaan ze in Amsterdam het nog eventjes dulletjes over doen. Goed. Uh, wat hebben we verder natuurlijk? In het tweede uur vaste item, om half vier de evenementenagenda. En er is natuurlijk met dit weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dus ik zou zeggen, houdt u pen en papier bij de hand. Dan kunt u meeschrijven, want wellicht dat er een evenement bij zit waarvan u zegt van, hé, hey, daar wil ik wel heen. Dan kunt u dat gelijk even meeschrijven. Verder hebben we natuurlijk ook gewoon uh, ja, het, het, het, het, het reguliere nieuws. Uh, nieuws in het kort. En uh, wat uitgebreidere items die, uh, die Zandvoort bezighouden. En uh, we hebben natuurlijk veel zomerse muziek. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender. ZFM Zandvoort. Ja en voor het kijken moet je dan langskomen op het strand Ja tuurlijk. Ja bij ANC strandclub nummer 12. Zitten we de hele dag tot aan 7 uur vanavond. Zandvoort een goede middag. Een lekkere zomerse zaterdagmiddag. En dat hoor je ook bij de muziek die wij vanmiddag voor je gaan draaien. Waaronder deze van Eros Ramazotti. Hier is Terra Promessa. Zem maar grazie jongetje.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 seduti in qualche baja e camminiamo da soli, nella notte più scura, anche se il domani ci fa un po' paura. al futuro e così immaginiamo Uh, collega Jaap Koper is meteen uh, specialist geworden in nette bouter. Toch Jaap, is het nou of niet? Ik, nee, heb dat je het wel mee? geprobeerd? Nou, of, nee, ik heb het verhaal gehoord en dan moet je ook nog de hoofdlijnen. Want als ik heel is, dan ga ik het helemaal verkeerd uh, vertellen. Dus, ja, maar uh, ik zag je flink uh, Nou, een bezig beetje daar. wel bevragen? Dus, uh, maar ja, dat, daar is zo'n dag natuurlijk uh, helemaal uh, uitstekend voor, denk ik. Jazeker. Ja, zeker. Ja. Weet je of niet? Ja, ja, doe maar. Nou ja, de man verderop. Dus uit het gezichtspunt waar wij dus nu zitten. Die, die is een van de weinige Sandvoorters die je echt een beetje netter kan boeten. Dat noemen ze dan zo. Ja, ik, ik krijg ook weer hier commentaar van een paar muppets uit Zandvoort, Dus Mag die hond weg? Maar goed, ik ga weer even, even verder. Uh, maar goed, uh, wat, wat uh, wil het nou het geval? Als je dus... Die man die, die, die is één van de weinigen in Zandvoort die dat dus kan. Ja. Uh, en dan denk je, knoop je nou dingen aan elkaar? Nee, is het verhaal. Hè? Het verhaal is eigenlijk, het is net een kuilnet. Je moet het als het ware zo zien dat het een kuil is. En die begint heel breed. En het wordt steeds smaller. En als je die netten dus aan je schuit hangt. Rechts en links. Dan komt er een bepaalde stroming. Zo heb ik het uh, begrepen. En door die stroming komt die vis bij elkaar. En die zwemt dan zo die, dat net in. Ja, de hele techniek zit erachter. Ja, en uh, er zijn dan ook verschillende mazen. Daar had hij het dan over. En uh, op die manier vang je dus de vis. Uh, dat is eigenlijk een beetje het, uh, het hele idee uh, achter het... Uh, het net uh, met, uh, en het net een boete. Dus het net een boete is eigenlijk het maken van het net. Oké. Okay. Nou, dankjewel Jaap voor uh, deze toelichting. Ja, maar ik ben geen specialist hoor. Nee, nee, nee. Nog niets. Maar wat niet is, kan nog komen, Jaap. Dankjewel Jaap Koper, inderdaad. Net een boete ook dat doen wij vanmiddag hier... bij ANC Strandclub nummer 12. Dus kom gewoon gezellig langs. En er is uh, nog heel veel te doen. Optredens van de wapenzangers... Uh, de op de trooste komen ook nog langs. Heel veel activiteiten vanmiddag hier op het strand in Zandvoort. Lekker langskomen dus. ...waren ze de drie dames uit Amsterdam... ...Maitai, uit de jaren 80 en history. Ja, gezellig boel hier hè, Albert-Jan vanmiddag. Ja, en dan ga ik het even wat minder gezellig maken. Oh, wat? Want, wat, ja, wat heb je? Dat is er natuurlijk afgelopen week uh, ook uh, afgezien van het feit dat de watertoren gekraakt is... Uh, was er natuurlijk ook wel breaking news over uh, het hele, hele Watertorenplein gebeuren. Wat uh, we de luisteraars en uh, kijkers niet te vergeten uh, niet willen onthouden. Want de uitspraak van de rechter in het kort geding. Dat door zowel de Blaze-architecten. als AG-architecten. in zaken het project. Watertorenplein. tegen de gemeente was aangespannen. heeft voor de nodige beroeringen in Zandvoort gezorgd. En dat is nu allemaal. wat uh, tot uh, gevolg had dat er afgelopen week weer een nieuwe slinger moest worden gegeven aan dat project. En om de zaak weer op gang te krijgen... heeft de gemeente afgelopen week met vertegenwoordigers van de Watertoren-CV gesproken... en met de drie architecten. We hebben bepaalde voorstellen gedaan die de partijen nu gaan overdenken. Nog deze week, dat was dus afgelopen week, hebben we een vervolggesprek met de Watertoren-CV... en daarna willen we met de architecten rond de tafel. We willen namelijk voorkomen dat er weer een rechtszaak aankomt. Daar zitten we niet op te wachten. Ook een vervolgprocedure willen we niet, want dat duurt namelijk weer maanden voordat er eindelijk een schep de grond in kan gaan. De eerste gesprekken zijn constructief geweest en in goede harmonie. De partijen hebben begrip voor de situatie en ik denk dat als we met elkaar in goed overleg tot een oplossing komen, de rechter daar geen problemen mee, heeft, zal, geen problemen mee zal hebben. We zien het nu als een uitdaging om komend jaar daar toch aan te gaan beginnen. Al dus wethouder Berendsen. Dankjewel Albert-Jan. Toch nog een klein beetje goed nieuws dus over het Watertorenplein. De onderhandelingen zijn weer gaande. Wat jij het nou over Bob Marley, Willem? Ja, daar, daar komt hij aan, daar komt hij aan. Nee, ik ga hem nu draaien voor je. Reggae op de zaterdagmiddag bij CFM Softworks. Live vanaf het randclub nummer 12. Door de Bob Marley en de Wailers en Could You Be Loved. Ja, dan gaan we nog een uh, lekkere zonnige single draaien. Hier is Alvaro Solar. Een plaatje uit de parades van dit moment. Destaca cuando anda, va causando Cada día cuando levanta.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 Toque mi cintura. Choca con mi cultura. Tropiezo con la Bijna aansluitend. En als je praktisch bent, dan komt er een beetje een beetje een beetje een Necesita tu ayuda, no lo Ik En ik kan het niet controleren. En ik y het no En ik ben hier aan Met de graadje of 23 is het uh, lekker uithouden nu op het uh, Zandvoortse Straf. En dan deze muziek op de radio. Alvaro, Solaro, die, en La Cintura, Een plaatje uit de Euro Breakdown. En die hoor je vanavond trouwens weer. Tussen 7 en 9 met uh, Mike Bullet en Patrick van Buringen. Albert Jan, goed. Ja, ja. Uh, ik bedoel, ik had het net over dat er, uh, dat er geen, uh, geen uh, rechtszaak kwam hè, met die watertoren. Dat ze het willen graag willen gaan voorkomen. Ja. Maar ik kan het de luisteraars en kijkers niet onthouden dat er wel even weer aan zitten komen. Nee hè? Uh... Jazeker, want oud-wethouder Demmers dagvaart de gemeente voor onterecht ontslag. Oud-wethouder Michiel Demmers heeft deze week de gemeente Zandvoort gedagvaard. Hij eist onder andere dat de gemeente via een advertentie op de voorpagina van de Zandvoortse Courant erkent dat het onrechtmatig jegens hem is gehandeld. Om zijn naam te zuiveren eist hij tevens een schadevergoeding van 16.577 euro zijnde het bedrag waarvoor hij zijn slechte imago op internet kan verwijderen. Goed. Oké, okay, er wordt heel wat gehengeld. Uh, er wordt wat gehengeld, oh, ja. Ja. Nou, ja. Nou, over Engels gesproken. Hier voor ons uh, de c uh, vereniging ja. ja, die is vandaag uh, uiteraard ook aanwezig als een van de organisatoren. En als je wil weten hoe dat nou in, in, in, in gang wordt gezet, zeg maar, en hoe dat allemaal gaat, dat zeevissen, kom dan even gezellig langs bij AC Strandpavioen nummer 12. Ronde haren, blauwe ogen, uit een sprookjesboek geslopen, kwam ze voor mijn ruitje staan en zei: Graag een kaartje van.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 Meid, je kunt het ook aan mij kwijt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 Dat is toch aan Heerlijk hè, die Ik Ditmaal bloem en even aan mijn moeder vragen. Bijna half vier geworden, ik heb niet uh, de juiste tijd uh, voor me, maar zo rond en nabij half vier. Ben je er klaar voor, Albert-Jan? Een heel uh, stapel A4'tjes voor je neus. Dus. Uh, ja, nee, dat komt goed. Oh, ja, twee, ja. twee voor half vier is het. <laughs> dus, het. Komt helemaal goed, de evenementagenda. Nou, laat me horen. Goed, natuurlijk, uh, nou ja, beginnen met vandaag natuurlijk, hè, de dag aan zee. Maar dat hebt u al ongetwijfeld begrepen, als vaste luisteraar van uh, ZFM. Tot, nog uh, de hele middag uh, vanaf morgen tien uur tot, uh, tot uh, een uur of negen. Uh, ZFM live, vanaf, uh, nee, tot, ja, tot zeven uur live uh, vanaf het strand. Met vele activiteiten van de zeevisvereniging Zandvoort. Er wordt paling gerookt. Er wordt uh, makreel gerookt. Ik heb het nog niet kunnen proeven helaas. Ik hoop dat deze op oproep doorkomt. <lacht> bij, deze, bij, bij deze. En uh, de, ook de, voor de kinderen worden allerlei activiteiten uh, georganiseerd. Bij deze dag aan zee. Vroeger hadden we de week van de zee. Maar dat is dus nu uh, dat was een beetje teloor gegaan. Vandaar dat het, nu deze diverse verenigingen. ook KNRM en, en de reddingsbrigade. De, de, de zaak weer opnieuw leven hebben ingeblazen. Met deze dag aan zee. Bij strandtent 12. Goed, uh, gaan we naar de uh, uh, evenementenagenda? Nog tot en met 19 augustus staat het Zandvoortsmuseum volledig in het teken van de tentoonstelling Art with Pride. En uh, ook op het circuit is uh, dit weekend ook drukte van belang tijdens de DNRT Super Race Weekend. Dat is uh, gisteren begonnen en dat is nog tot en met zondag. Het is een laagdrempelige raceklasse, dus iemand die zijn licentie heeft gehaald... kan met relatief weinig investeringen meedoen aan dit soort evenementen. Uh, maar ook u als gast uh, van, van Zandvoort en inwoners van Zandvoort zijn van harte welkom... om een keer om dat kijkje op het, uh, te komen nemen op het circuit Zandvoort. Want deze drie dagen van het DNRT Super Race Weekend zijn volgepakt met spannende races. En de wedstrijden worden verreden door de raceklasse uit de, DN, de Dutch Nederlandse Racing Touring Car Series. De breedte Series. De toegang, zoals gezegd, dit evenement is gratis. Bent u in de, in, in de buurt van het circuit, schroom niet en ga naar het circuit. Nou, van, uh, dan gaan we even naar de volgende week. Vrijdag, want dan is het weer tijd voor de traditionele Ibiza Markt on Tour. De Ibiza Markt on Tour, dus op vrijdag dan. Van 12 tot 6 uur is geïnspireerd op de hippie markten van het eiland Ibiza. Door het organiseren van de Ibiza markten op het Badhuisplein brengt hip en happy events het Ibiza gevoel naar Zandvoort aan Zee. Op de Ibiza Markt kunt u terecht voor exclusieve aanbod van producten die gerelateerd zijn aan het Ibiza gevoel: lifestyle, fashion, etc. Etcetera, etcetera. En natuurlijk ook de Ibiza Sound wordt niet vergeten. Vergeten, 10 augustus van 12 tot 6 uur Ibiza Markt on tour. Locatie Badhuisplein. En nu is hij ook nog aan de gang en volgende week zaterdag is hij ook weer uh, aanwezig, namelijk de zomermarkt aan de boulevard uh, Zandvoort. En dat is iedere zaterdag in de maanden juli en augustus een gezellige zomermarkt op de boulevard de Vauvage te Zandvoort. Kom gezellig langs bij, een leuke markt, bij de leukste markt aan zee. Op 4 augustus de volgende zomermarkt boulevard aan zee van 12 tot 6 uur. En dan gaan we, s'avonds gaan we natuurlijk als je boven de 30 bent. Ga je lekker swingen aan zee, want dat kan ook. Let's party, disco en dance classics, strandfeest. Dat begint allemaal om half acht en dat duurt tot vijf voor twaalf. De locatie is de haven van Zandvoort. En uh, dat is uh, weer een heerlijke, heerlijke dansavond. Ga heerlijk dansen, ontmoeten en genieten in dit prachtige strandpaviljoen. Groot terras met uitzicht op zee en binnen een heerlijke dansvloer. De DJ's draaien zo'n mix van disco en dance. Nou, daar kan jij ook heen, Rob. Ja, toch? Ja, daar ja. kan je mee En ik ben boven de dertig. Dat, dat scheelt verschil... ook. Het feest, nogmaals. De is van half acht tot de tien voor twaalf s'avonds. En uh, de tickets zijn elf euro. Die zijn te koop via www.letzparty.nl. En de deurprijs is veertien euro. Waar, waar is het, Albert-Jan? nog? haven van Zandvoort. haven van Zandvoort. Want uh, vorige week was het uh, op het station in Haarlem. Oh, okay. was weer een mega feest daar. Oké, okay, nou dat hebben we dat de volgende... Echte swingstation. Een oude, uh, oude wetsfeest. En we dat volgende week weer hier bij de haven van Zandvoort.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 Dat allemaal tijdens Plas Duterte op 5 augustus van 11 tot 5 uur. Dan uh, gaan we uh, naar uh, even kijken de Amsterdamavond op 11 augustus. En die begint om 8 uur. Uh, dat is een Amsterdamse meezingers en meer, maar overwegend Nederlandstalige muziek. En dat speelt zich allemaal af in het centrum van Zandvoort. Nederlandstalige uh, muziek uh, ten gehoren in het centrum van Zandvoort. Vele podia in de Halterstraat, uiteraard Jengs, Dorpsplein. Als mede het Kerkplein zijn de locaties waar men zich prima kan vermaken... met het vele talent uit deze muziekgenre. De Amsterdamse Avond is een, een van de drukst bezochte festivals ieder jaar. Nogmaals, het begint op die 11 augustus om 8 uur. En voor de laatste informatie, kijk even op Facebook Muziekfestival Zandvoort. En bij de uh, publicaties bij de diverse aangesloten horecabedrijven. Een heerlijke Amsterdamse Avond. Ja, het is ook, het is ook Amsterdam aan zee, we, we voor velen. De Gay Pride is net weg en uh, we krijgen nu de Amsterdamse Avond weer voor, terug op 11 augustus vanaf 8 uur. Centrum van Zandvoort. Uiteraard toegang gratis. En de race liefhebbers gaan om 12 augustus weer terug naar het circuit Zandvoort, want dan is er Bimmer World, fans van de grote online Bimmer World community treffen elkaar die dag op het circuit Zandvoort waarbij hun BMW's de hoofdrol vertolken. Een dag voor de echte BMW liefhebber die je niet mag missen. Een volle show paddock met meer dan 1000 BMW's, vrijrijden op het circuit en show and shine contest. En de races van de ECNN-klassen zet een 12 augustus in je agenda en mis het niet. De entree is 12,50 euro tijdens Bimmerworld op 12 augustus. En ik verwijs de liefhebbers even alvast om hun agenda te zetten. Van de 17 tot en met 19 augustus een geweldig race-evenement op het circuit Zandvoort. Namelijk de ADAC GT Masters. Maar daar kom ik in een volgende uitzending weer op terug. Dankjewel Albert-Jan, de evenementagenda. Je hoort hem En wij gaan weer lekker de muziek draaien. Jawel. si esa mujer fuera para mí perdóname, te lo tenía que decir tatura, dura dura dura dura dura que está dura manda arriba porque tú te ves bien tatura, dura mamatita te fuiste de nivel ta dura mira cómo brilla tu piel está dura sí bueno dímelo cómo es que tatura. dura yo te doy un 20 de dieta dura ta dura ta dura tú eres la máquina la máquina de baile No tien nadie per te pa' mi brazo Dat was uh, Daddy Yankee en Dura, ook weer een plaatje uit uh, de hitparades van dit moment. Ja, we hebben een uh, makreelroker hebben we. Nou. <laughs> ja man, zou ik eigenlijk ja zeggen met jouw man. Ja man, Je Jij ja. ja, bent hier lekker aan het uh, rondwandelen en inderdaad ook het makreelroken is uh, gaande hier. Hè? Ja, maar ik, zag, uh, ik zie ja, uh, mijn ogenhoeken ook iemand uh, worstelen met zo'n uh, roze flamingo oplaasding uh, in, in, in de branding hier. Oh. Dus uh, dat heb je natuurlijk met dit soort dagen. Nee, eh, makrelen roken, dat is volgende week. Eh, volgende week eh, zaterdag, dan is er weer op het Raadhuisplein een echt Zandvoortsevenement. evenement. Want ja, dan komen er dus diverse makrelenrokers. rokers. En ik zat net met, uh, met Adi Otto, de verdedigend kampioen van uh, 2017. Want die uh, moet zijn titel gaan verdedigen. En die heeft me net een beetje uitgelegd uh, wat voor uh, hengels die uh, gebruikt. En uh, wat je ervoor moet doen om die makrelen dus uit het water uh, te halen. Nou, gebruikt hij een hengel. Met een vispaternoster. Wat is dat? Dat is een, een, een soort dingetje wat eraan hangt. En dan denkt die makreel. Hé, hey, dat is een klein visje. Daar wil ik uh, wel even achteraan uh, zwemmen. Ja. En op het moment dat hij hapt. heeft hij alleen maar even misgehapt. En denkt die, ik heb een fijne makreel uh, bij. Uh, en die haalt hij naar binnen. Maar er zijn meer trucken om uh, met, dat, uh, met dat vissen uh, ja, de makreel op uh, te kunnen sporen. Je moet uh, als het ware ook letten op de meel. Want uh, daar waar de meeuwen uh, bij elkaar komen, uh, zit ook vis. En meestal kleine visjes, want dat, uh, dat vinden meeuwen heel erg lekker. Maar als die kleine visjes daar rondzwemmen in scholen, dan is de groep makrelen ook niet ver weg. Dus dan weet je ook dat je als makrelenvisser en makrelenroker later, hè, dat je die, uh, dat je die, uh, die beesten dus er zo uit uh, kan halen. Heel goed, ja. En dan worden ze gerookt volgende week ja op het uh, Raadhuisplein. Dan moet ik er nog iets bij zeggen. niet Dus je moet ze zo vers mogelijk eten. Dus op het moment dat ze uh, gerookt zijn, dan moet je ze eigenlijk meteen eten. Want dan zijn ze het best. En worden en, ze ook eerst uh, vers uh, gevangen voordat ze gaan roken volgende week? Ja, volgende week uh, is er uh, geloof ik een leverancier die dat uh, doet. En iedereen doet dat op zijn eigen manier. Uh, je hebt uh, nou, van allerlei... Uh, ja, van die rookinstallaties. De een doet het zelfs in een vuilnisbak. een oude vuilnisbak van uh, jaren geleden. Je had vroeger die ijzeren vuilnisbakken. Nou, daar uh, werd dan, uh, of wordt dan een makreel in, uh, in gerookt. Maar er zijn er ook bij. Die hebben gewoon een, echt een houten kast gemaakt. En daar worden, uh, worden die makrelen ingehangen. En daar gaat dan gewoon houtskool bijvoorbeeld in. En dan zijn er ook nog bij die er een beetje whisky overheen gooien. Zodat er, uh, dat er ook nog een beetje een soort smaak uh, aan die uh, makreel uh, komt. Dus ja, dat, dat maak je mee. Maar het is wel zo dat je dus... wanneer je dus de makreel wil roken... dat je wel een goede werphengel moet hebben. Of in ieder geval een goede hengel hebt... om hier die vissen eruit te halen. Maar ja, het verbaast me ook niks. Want we, de dag is ook georganiseerd door de Zeevisvereniging Zandvoort hier. Kijk ja, heb volgende week hebben we dat uh, makreel uh, roken. En dan zijn ze gerookt en dan zijn ze klaar voor consumptie. Ja. En hoe gaat dat daar in zijn werk volgende week dan? Eh... Uh... Kan je, kan je, het consumeren. Kan je, kan, je, kan, je, kan je weer een makreel kopen? En, uh... Nou, meestal is het, uh, gaat het altijd uh, de opbrengst uh, naar een uh, goed doel. Dus uh, de, de eerste makreel wordt altijd met, uh, met opbod wordt die, uh, wordt die verkocht. En ja, uh, dat is vaak uh, die van de winnaar. En, en dan denk ik dat dat, uh, be, dat, dat best wel wat oplevert. En daarvan gaat het geld naar een goed doel. Zo werkt dat. Oké, okay, dankjewel Jaap voor deze toelichting. En wij gaan weer lekker naar het strand toe. Oké, okay, daar zitten we al. Hier is het Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there for in the morning. Most beautiful girl I've ever seen. Come down. I will En dat was Crystal Fighters en Plage. Ja, op het strand heb je ook muien, jammer genoeg, Albert-Jan. Maar jij hebt daar een bericht over. Ja, nou gewoon even een, een reddingsbrigade. Die, ik heb ze nog niet gezien, maar die zou hier ook aanwezig zijn volgens mij. Uh, dus ik denk, uh, het, is, het is nu niet aan de orde hoor. Maar uh, als je in een mui terechtkomt, dan is het wel handig om te weten wat je dan moet doen. Want lekker zwemmen kan in het water op een gegeven moment uh, en plots misgaan. Een onderwaterstrooming stroming zorgt ervoor namelijk dat je richting zee wordt gesleurd zonder dat je weet waar het ophoudt. Deze stroming wordt een muistroom genoemd. Wat moet je doen als je in een mui terechtkomt? Een mui is een dieper, gelegen, uh, ge, dieper gedeelte in een zandbank waar het zeewater naar zee stroomt. Ze ontstaat door het verschil in waterhoogte voorbij de branding. Hier ontstaat er een sterke stroming richting zee. Wat moet je doen? Hier een enkele tips. Hard om hulp roepen en met de armen zwaaien. Niet verzetten tegen de stroming. Met de stroming meezwemmen tot de stroming verzwakt. Eenzijdig aan de kust van de stroming wegzwemmen. Zwem daarna richting de brekende golven. Een ondiepte is dat. Rust uit wanneer er weer grond onder uw voeten is en vervolg de weg richting strand door het de Zwin. Je kan al deze tips teruglezen uiteraard op de website van de reddingsbrigade en van de KNRM. In ieder geval, dan weet je in ieder geval wat je moet doen als je in een mui terechtkomt. Dankjewel je jan www.zrb.info voor meer informatie omtrent de muien en andere dingen hier op het strand en op de zee natuurlijk. Daar hebben we de reddingsmigade voor en de KNRM. En de KNRM is vandaag wel aanwezig, die heb ik al gezien. Maar de reddingsmigade nog niets. Nou ja, mochten we ze nog tegenkomen, dan uh, hoor je ze uiteraard hier in de uitzending bij CFM. Live vanaf ANC, strandclub nummer 12. En hier is uh, Juanes en la camisa negra. Tengo la camisa negra. Hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una... De tu embrujo, pues sé que tú ya no me quieres, y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé, y fue pura toda tu mentira. Que maldita, mala suerte la mía, que aquel día te encontré. Por beber del veneno, me alevo de tu amor, yo quedé. Que tú te fuiste Ik ben tengo bang. Ik ben Ik ben zo alma Ik ben zo bang. Ik ben Ik ben zo Cama cama cama Ik ben zo bang. Ik ben Ik ben zo bang. Ik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 Lekker veel zonnige muziek zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Live vanaf het strand van Zandvoort. Jorge de Juanes en la camisa negra. Ja, we hebben nog heel veel zomer iets voor je vanmiddag. Wat dacht je van deze van uh, Rigiera en uh, vamos a la playa? zo voort hoorde de zonnige muziek van Rivera en Bamos a la Playa. Nou, we hebben nog wel wat zomerzins hoor. Wat dacht je van deze? En daarna krijg je weer uh, meer nieuws van uh, Albert jan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 Ho un aranciata un'aranciata, lei si fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e cinque litri si è scovata, mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciato, ma a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia a me l'ho guardata, ma guardata, l'ho bloccata, bloccata caricata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, ho acchiappata, l'ho frullata e non ho fatto una frittata. Oh yeah. E si dice così, no? E poi. Ik idee vale, idea. nog, Albert-Jan, Bala, Pinot Pino D'Anso. Zeker weten. Ja, leuk ja, hè, die plaats. Ja. Geweldig. Nou, we gaan uh, alweer bijna op naar het nieuws en weer van uh, vier uur. Maar we hebben gelukkig, Albert-Jan nog, heb jij een beetje vrolijk nieuws voor ons of niet, Ja, uh, geweldig, geweldig, geweldig. Mooi, mooi, mooi. Want uh, er is natuurlijk uh, ook een geweldig evenement uh, aan de gang momenteel. En dan heb ik het over de Beach Clean Up Tour. Geweldig initiatief. Nou, hadden we een paar weken geleden dat ze weer plastic zo van het strand afhaalden hier. Ja, voor de plastic soep. De plastic soep. Maar er is nu dus de beach clean-up tour bezig. En de ANWB doet ook mee met de Boscalis Beach Clean-up Tour van Stichting de Noordzee. Met de beach clean-up tour worden door duizenden vrijwilligers in de hele Noordzeekust schoongemaakt. En de ANWB gaat de vrijwilligers voorzien van drinken en fruit. De clean-up is afgelopen woensdag op 1 augustus van start gegaan en eindigt op woensdag 15 augustus in Zandvoort. Op verschillende plekken op het strand zal de ANWB vrijwilligers inzetten om de deelnemers aan de beach clean-up drinken en fruit aan te bieden. De strandschoonmakers zijn zowel in de, het uiterste zuiden als in het uiterste noorden van de kuststrook begonnen en zullen in 30 etappes naar elkaar toe bewegen. Uiteindelijk eindigen beide groepen nogmaals 15 augustus in Zandvoort. En daar wordt bekendgemaakt hoeveel vuil er is opgehaald. Dat de ANWB een rijke historie heeft op dit gebied, denkt u maar eens aan de slogan Laat niet als dank. Is af te leiden uit de prachtige oude adviesjes en de vele activiteiten. waarmee zij uh, met haar vele vrijwilligers ook bij andere gelegenheden zwerfvuil bestrijdt in de natuur- en de recreatiegebieden. Dus zet u het vast even in de agenda. 15 augustus zullen beide teams, ook beide clubs, zou ik bijna zeggen. elkaar ontmoeten in Zandvoort. En zal bekend worden gemaakt hoeveel vuil er is opgehaald. Nou, ja, dat is bij ohoi uh, trouwens. Ja, bij en het is om 5 uur wordt het bekendgemaakt. Oké. Okay, dus Hartstikke goed. En wat voor vuil er is opgehaald. Nou. Misschien nog bijzondere objecten die ze zijn tegengekomen. Je benadert wel positief hè. Ja, je, je... Ik verwacht een heleboel plastic. Je krijgt het allemaal te horen. Dus uh, 15 augustus. Is het einde van de Beach Cleanup Tour. En de, dit zijn de surfers. Every day when We're sailing all over the sea A new sensation for you and me As sure you can see We'll have a wonderful time